Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De Peter R. de Fries Foundation geeft 250.000 euro... aan degene met de gouden tip in een oude vermissingszaak. De Brabantse Germa van den Boom verdween in 1984... tijdens een weekendje alleen thuis. Ze was toen 19 het is nog steeds een raadsel wat er met haar is gebeurd en waar haar lichaam is. Vandaar het geldbedrag, zegt Kelly de Vries, de dochter van Peter R. Wij hopen dat toch weer door die aandacht, maar mede ook door het uitloven van een kwart miljoen euro, dat er iemand is die toch denkt, ik weet iets, ik ga nu eindelijk praten. Het moet afgelopen zijn met stagediscriminatie op het mbo. De studenten merken dat ze soms geen stageplek kunnen vinden door hun huidskleur, geloof of afkomst. Daarom wil onderwijsminister Dijkgraaf dat scholen voortaan leerlingen koppelen aan bedrijven. Ziet deze student wel zitten. Ik denk wel dat het goed is voor de leerlingen, want iedereen is hetzelfde wie of wat je bent. En dat is wel het beste als je daar anoniem een sollicitatie mee hebt. En de Sinterklaascomité's in Volendam stoppen met Zwarte Piet. Ze schrijven in een gezamenlijke verklaring dat de sfeer rond het feest ieder jaar grimmiger wordt... en dat vrijwilligers worden bedreigd. Ze voelen zich daarom genoodzaakt het uiterlijk van Zwarte Piet aan te passen. In de Spaanse Costa del Sol ligt deze winter niet alleen vol met toeristen die de kou willen ontvluchten. Ook mensen die geen zin hebben om hun verwarming aan te zetten... vanwege de ho hoge energierekening kiezen vaker voor een tripje naar het zuiden... Tour operators en hotels zien steeds meer boekingen. Ook John besloot te vertrekken. Het is eigenlijk goedkoper om hier te zitten dan daar in Nederland. Want het is veel kouder. Je moet de kachel in een ander stoken. En dat wordt nu gewoon betaald door de energiebedrijf. Dus je bent gek als je in Nederland blijft zitten. Je kunt hier heerlijk genieten van dat geld wat je anders uitgeeft. aan gas en elektra. Krijg je nog wat weer, nu nog zo'n 14 graden en soms wat regen. Al komende nacht kan er nog een plens vallen. Morgen meer zon en iets warmer met zo'n 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB.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 from the sun Now I feel like I'm real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 This story.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 De lucht van verbrand rubber op het circuit. Dat uh, <maar> moet je dan merken. Ja, dat moet je dan gaan verkopen. Dus zoiets. Hmm. Maar dat. Ik weet niet of dat past uh, bij uh, geurkaars Ja, geur, een geur, uh, van de EP. Ja, uh, <laughs> zoiets. Uh, ja. Ja. Ik, ik, ik hoor wel goed merchandise hier. Je zou bijvoorbeeld in de Sinatol uh, <laughs> erover na kunnen denken om uh, bijvoorbeeld een uh, assortiment van uh, ja, een paar van, uh, van die geurkaarsen neer te zetten. Uh, ergens uh, weet ik allemaal wat. En die geur, uh, eruit uh, bijvoorbeeld bij Silence is een siren.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 threat is a powerful thing to have, that's what you say.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 Ja, dus het past wel een heel klein beetje bij ons. Want je hebt net ook wel echt harde muziek staan draaien. Ja, dat kan. Dus het kan wel. Maar uh, ik, er is sprake van binnen de burelen van deze omroep dat er iets... Uh, ik gok gaan. met een week of twee dat wij ietsjes eerder... maar da Daar, daar, gaan krij wij dan, daar krijg je dan krijgen we het het zelfde, bericht van, Ja, daar krijgen we bericht Maar voor ja. mensen die terug willen luisteren... De website is natuurlijk altijd ah, ja. hetzelfde tijdstip. Dezelfde plek, dezelfde Exact.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 Yes.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 de release show. Of zit er nog tussendoor nog iets van een optreden? Uh, ja, we gaan uh, de songs van de EP ook nog in een kleine versie spelen... in het Tappestheater. Theater. Ah? Dat is van 26 oktober, dus ja. dat is volgende week woensdag... Ja. tot en met... Ja, die zondag, ja. Ja, ik, Op een zondag. Vanaf, vanaf 26 oktober is er uh, twee weken ja. lang... bijna iedere avond in het Tappestheater. Theater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 Ja, ja, want dat is, dat is, dat is natuurlijk wat je, wat je het liefst wil hebben. Tuurlijk, eigenlijk. Ja. ja. Zeker. En, nou ja, ik neem aan dat er wel wat, wat mensen op af komen in dat, dat opzicht is dus. Toch? Ja, zeker. Ja. En uh, natuurlijk ook genoeg mensen uitnodigen. Ja. ja. ja. Dat ja. hoort er ook bij. Ja, uh, daar lijkt me ook nog wel best wat werk in zitten. Want als je volgens mij alles...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 Het nummer is ook het titelnummer van het album wat ze eerder hebben uitgebracht en het heet Losing Control. Slowly walking through the sun while well it was feeling can't find because of I knew it had just begun. The sun was shining and the weather was nice it felt like endless paradise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 Die zijn onderkomen ergens van Volendammers op een, een of andere camping. Daar gaat het een beetje over. Sangouli heet het, het nieuwe nummer van Lorem Ipsum. En uh, daarover gezegd, uh, eerder dit jaar hadden ze een eerste EP uitgebracht. En deze Sangouli is een beetje de voorloper van uh, nieuw materiaal. Want uh, daar zijn ze inmiddels ook alweer stiekem mee bezig. En uh, ze liggen lekker bij uh, Indie Excel bijvoorbeeld.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 Okay. cross your